Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rechters in Egypte weigeren toezicht te houden op het referendum over de grondwet dat over twee weken wordt gehouden. Ze zeggen dat ze hun werk niet kunnen doen door de druk van radicale moslims. Gisteren moest het constitutionele hof een zitting opschorten door protesten van aanhangers van president Morsi. De zitting was bedoeld om te bepalen of de grondwetcommissie wettig is.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 Israël kondigde vrijdag aan dat er zo'n 3000 huizen worden gebouwd... in oost jeruzalem en op de westelijke jordaan VN-topman Ban Ki-moon waarschuwde gisteren... dat de bouwplannen de nekslag kunnen zijn voor het vredesproces. Atleet Brian Mariano is op de luchthaven van Curaçao aangehouden. Hij wilde in het vliegtuig stappen met 720 gram cocaïne in zijn koffer... die een dubbele bodem had. Mariano is na verhoor weer vrijgelaten... De 27-jarige atleet kwam afgelopen zomer voor Nederland uit op de Olympische Spelen in Londen. Met de estafetteploeg werd hij zesde. Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat het eerste sms-bericht werd verstuurd. Een Britse programmeur stuurde op 3 december 1992 een bericht naar de directeur van Vodafone. Tegenwoordig worden er wereldwijd zo'n 22 miljard sms'jes per dag verstuurd. Volgens Britse onderzoek is sms de op een na populairste functie van de mobiele telefoon... Mensen gebruiken hun gsm nog net iets vaker om te kijken hoe laat het is. Het weer, vanochtend kans op mist en gladheid. Vanuit het zuidwesten trekt een gebied met neerslag over het land. In het westen valt regen, in het oosten mogelijk natte sneeuw die even kan blijven liggen. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB nou, verkeersinformatie. In de oostelijke helft van het land zijn de lokale wegen plaatselijk glad. Er staat er een file na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Randweg Dordrecht. 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 3 december. Goedemorgen. Oppassen dus op de weg vanochtend. Het is nat, glad en mistig. En er hangt ook behoorlijk wat mist rond de persoonsgebonden budget. Het geld daarvan gaat niet altijd daarheen waar het naartoe zou moeten gaan. We vragen staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid straks... hoe hij de fraude aan gaat pakken. Geld van onderwijsinstelling Amarantis ging ook naar hele andere zaken. De bestuurders stopten veel in eigen zak. Vandaag verschijnt het onderzoeksrapport naar Amarantis. U hoort wat dat tot nu toe bekend is. En we praten erover door met de voorzitter van de MUO-raad, Jan van Zel, En met hoogleraar Governance Rink Godijk. Nu u hoort zo ook meer details van de aanhouding van hardloper Brian Mariano. En de politie vertelt meer over de fonds van illegaal vuurwerk. En op Heusden, in datzelfde huis, ontplofte eerder al een vuurwerkbom. Sander van Hoorn bericht over de constitutionele crisis in Egypte. De kerstbomen zijn schaars dit jaar, lees duur. Je hoort of Sinterklaas nog een beetje aan crisisbestrijding heeft gedaan afgelopen weekend. Karee bestaat 125 jaar. En in Rusland al drie dagen in dezelfde file. Hoort u ook meer over dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. De Nederlandse atleet Brian Mariano is afgelopen zaterdag... op de luchthaven van Curaçao opgepakt... met 720 gram cocaïne in zijn bagage. U hoort correspondent Dick Draaier. Brian Mariano komt uit Curaçao, maar komt uit voor Nederland... in atletiek, is een hardloper. Hij deed in 2012 mee aan de Olympische Spelen in uh, Londen... Hij deed onder meer mee aan de Estafette-ploeg op de 4 100 meter samen met de bekende sprinter Fiorendi Martina. Ja, Mariano zegt niets te weten van de drugs. Een onbekende zou de cocaïne zonder medeweten in zijn bagage hebben gestopt. Of dat argument standhoudt, is nog maar de vraag, zegt onze correspondent. Ik sprak zojuist met een woordvoerder van de douane. En die zei me dat de speurhonden hadden aangeslagen bij zijn koffer in de bagageafhandeling. En dat bij onderzoek bleek dat daar een dubbele bodem in zat. En ja, volgens de douane is dat toch een teken dat er met voorbedachte raden een smokkelwaar is meegenomen. Na verhoor is uh, Mariano vrijgelaten. Ja, Mariano is uh, heengezonden door de douane. Dat is een gebruikelijke procedure hier. Bij de hoeveelheid die gevonden is, 720 gram. En bij eerste gelegenheid, hè, hij is het zogenaamde first offender, wordt je gewoon heengezonden. Mariano heeft daarna een nieuwe ticket verkocht om nog zijn reis te hervatten. Hij zal uh, later door justitie op zou worden opgeroepen om berecht te worden. Straks in onze uitzending meer over uh, Brian Mariano. Is het gehoord, AWB ANWB waarschuwt voor gladheid. Het was vannacht in het hele land lokaal al glad... en de temperatuur zakte bijna overal tot onder het vriespunt. Gisteravond werd er daarom ook al gestrooid. Deze vrachtwagenchauffeur wordt bij sneeuw en vrieskou opgeroepen... en dus moest hij het strooien voor de Sint laten gaan. Nou, ik was uh, hulp Sinterklaas. U was zelf Sinterklaas? Hulp Sinterklaas, hè? Nou, toen moest, nou ja, we waren, we waren eigenlijk al klaar, hoor. Maar toen moesten we gauw de meid eraf en de, en de tabber eraf. Het gaat toch veiligheid gevoerd, hè? Ja, het is toch wat te strooien. Eerst een natte sneeuw viel een uurtje geleden al in Zeeland en breidt zich nu over het land uit. In het binnenland kan de sneeuw ook blijven liggen. Het Syrische regeringsleger wordt via de lucht bevoorraad vanuit Iran dat stellen Amerikaanse inlichtingendiensten. En Irak, het land waar ze overheen moeten... probeert die vluchten met goederen en wapens niet tegen te houden. Het correspondent Thomas Ertbrink. Het is natuurlijk best mogelijk dat Iran door de lucht wapens stuurt naar Damascus. Iran is erbij gebaat dat het regime van president Assad overleeft. Dus misschien dat ze dat ook doen. Nou, die Amerikanen die lekken dit eigenlijk als waarschuwing... naar dat land dat er tussenin ligt tussen Syrië en Iran in. De Irakezen, Irak, die zeggen... jongens, doe wat aan dat luchtruim... Uh, uh, ik kies eigenlijk een kant. Irakezen stellen dat ze er van alles aan proberen te doen om de vliegtuigen te stoppen en te inspecteren. Die vliegtuigen willen, willen stoppen. En er is ook een geval geweest van een vliegtuig wat eerst naar Syrië vloog en daarna op de terugreis pas stopt in Irak. Dus het laat een beetje zien dat het kan alleen met uh, ja, de goedentierendheid van de Iraanse piloten en de autoriteiten uh, ze daaraan toegeven of niet. Ja, maar dit betekent wel dat de spanning toeneemt in de regio. Maar ik denk wel dat iedereen het gevoel heeft dat er een soort van eindspel gaande is in Syrië. En voor de Iraniërs zou dat absoluut betekenen dat ze inderdaad nu in de vijfde versnelling moeten gaan. Want doen ze dat niet, dan valt Assad misschien. En dan zijn ze hun belangrijkste bondgenoot in de regio helemaal kwijt. Bewoners van 13 ontruimde huizen in het Gelderse op Heusde... konden gisteravond rond 10 uur weer naar huis. Ze moesten gistermiddag uit voorzorg hun woningen uit... omdat er opnieuw zwaar vuurwerk was gevonden in een rijtjeshuis. De politie. Nou, het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. en We hebben het dan over enkele kilo's vuurwerk. Zowel fabrieksvuurwerk als zelfgefabriceerd vuurwerk. Om dezelfde woning waar twee weken geleden een grote ontploffing plaatsvond. Daarbij raakte een man van 39 zwaar gewond. Het dak van de woning raakt ook nog zwaar beschadigd. Explosieve opruimingsdienst onderzocht gisteren opnieuw het huis. Nadat er tips waren binnengekomen over de aanwezigheid van nog een hoeveelheid zeer gevaarlijk vuurwerk. In Almere is een grensrechter onwel geworden en in het ziekenhuis beland. Nadat hij, Robert Vel, door een groep voetballers in elkaar was geslagen, vertelt de politie. Er is een grensrechter mishandeld, ernstig mishandeld, na een wedstrijd die er is gespeeld. Uh, we hebben nog geen idee wie dit hebben gedaan. Daar hopen we natuurlijk snel duidelijkheid in te krijgen. Het ging om een wedstrijd tussen teams van Buitenboys uit Almere en Nieuw Sloten uit Amsterdam. De grensrechter van Buitenboys werd na het duel door een aantal spelers van Nieuw Sloten tegen de grond gewerkt en geschopt. Een paar uur later werd de grensrechter onwel en zakte in elkaar. De man is opgenomen in het ziekenhuis. Buitenboys gaat aangifte doen tegen de daders. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden. In Australië is opnieuw een kind gedood door een krokodil. Zaterdag werd een negenjarig jongetje gegrepen terwijl hij met zijn vriendjes aan het zwemmen was. Volgens de politie probeerden zijn ouders hem nog te redden, maar te vergeefs. De andere kinderen waren alert, de volwassenen waren alert met schreeuwen. Uh, en sommige volwassenen kwamen over. Ze probeerden de krokodil te speren, maar de krokodil heeft de jonge persoon in het diepere water. Toegesnelde volwassenen probeerden nog om de 4 meter lange krokodil met speren te stoppen, maar het dier ontsnapte naar dieper water. Hulpdiensten proberen de zoutwaterkrokodil nu te vangen. Volgens de politie was het beest bekend bij de gemeenschap en kreeg het af en toe te eten. Het is de krokodil die het kind heeft meegenomen. Het leeft in een beek which is is hebben voor veel aboriginal gemeenschappen in Arnhemland een religieuze betekenis. Het is de tweede aanval in korte tijd. Twee weken geleden verdween een zevenjarig meisje in hetzelfde gebied. Deskundigen zijn verbaasd over de aanvallen omdat de lokale gemeenschappen doorgaans goed weten hoe ze met krokodillen moeten omgaan. Nog even terug naar afgelopen vrijdag. Toen was er weinig te beleven op de beurs in New York. Nieuws over consumentenuitgaven in de Verenigde Staten... en de oneenigheid tussen democraten en republikeinen... over de begrotingscrisis maakten de beleggers op Wall Street voorzichtig. De Dow Jones-index eindigde drie tiende hoger. technologiebeurs Nasdaq daalde een tiende. AIX-index in Amsterdam stond er vrijdag wat beter voor. Wist op de laatste handelsdag van de maand november... net niet de hoogste slotstand van het jaar te bereiken. In Azië wordt dan alweer gehandeld een paar uur. Dan staat de Japanse Nikkei-index nu op een half procent verlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan kijken waar Maino Remmers is. Die is alweer vroeg op stap vanochtend. Nog glad geweest, Maino? Nee, helemaal niet. Vond van meevallen. Kijk eens. Nee, een rustige, mooie route naar Amsterdam. Aha. Aangekomen bij de artiesteningang, zo hoort het, hè? De artiesteningang van, inderdaad, Koninklijk Carré, jullie noemden het net al 125 jaar... bestaat uh, het uh, voormalige Circus Theater, moeten we natuurlijk zeggen. Tegenwoordig Koninklijk Theater Carré, uitgebreid verbouwd enige jaren geleden. Uh, opnieuw gefundeerd. Nou, het is een hele toestand geweest. Maar het begon allemaal op 3 december 1887, het het Eerst was het eigenlijk van hout en stond het ook niet op deze plek. Ik heb het dus opgezocht. Het stond eerst op het Frederiksplein. En dat werd dan een tijdje neergezet. Moest dan later weer afgebroken worden. Het was ook, omdat het helemaal van hout was, veel te gevaarlijk... om daar ja, heel veel mensen jarenlang te huisvesten bij theatervoorstellingen. En het ging dan dus om een reizend circus... wat dan tijdelijk neerstreek in Amsterdam. Um, en dan is het Oscar Carré geweest... die na heel veel trekken en doen... en heel veel brieven schrijven naar de gemeente Amsterdam, heb ik begrepen... eindelijk... Hier aan de Amstel, heeft dit eerst nog aan de Binnenamstel een theater gehad... dat moest ook weer afgebroken worden, dat had al wel een stenen voorgeven... maar later werd er dus een compleet stenen gebouw... en dat staat op de plek van het huidige Carré. En uh, er staat ook nog op de website... op 3 december 1887 werd met een grote O-parade-gala-openingsvoorstelling... in de Hogere Rijkunst, Paardendressuur en Gymnastiek het stenen circusgebouw van Oscar Carré in gebruik genomen. Nou, dat wordt vandaag exact op de dag af gevierd met hoog bezoek van koningin Beatrix, prinses Margriet en meester Pieter van Volhoven. Uh, ja, circus het schijnt nog wel eens voor te komen, maar het is natuurlijk via Varieté T. Eh, is, is natuurlijk laat ook de one-man show van Toon Hermans hier terechtgekomen. Kortom, het is een serieus theater geworden, maar het heeft ook diepe dalen gekend, begrijp ik uit de geschiedenis. Dat het echt eh, met sluiting werd bedrijf, faillissementen, eh, dan is het weer opgekocht, kortom. Maar goed, we herinneren ons natuurlijk allemaal ja, de, de roemrijke tijden van het Varieté. Ik heb nog een fragment gevonden van het 25-jarig jubileum van Snip en Snap. Luister even. Tientallen bloemstukken in de foyer van Theater Carré in Amsterdam, getuigden van de sympathie voor het artiestenduo Willy Walden en Piet Muizelaar, die 25 jaar lang samen op de planken staan. De jubilarissen werden onder andere geluk gewenst door de voorzitter van de Nederlandse bioscoopbond, de heer Miedema, die eraan herinnerde dat het duo zijn eerste stappen op de weg naar succes in de bioscoop had gedaan. De kleedster van het revuegezelschap... vergat in haar enthousiasme bijna Piet Muizelaar te feliciteren, maar die liet dat niet op zich zitten. In de hulde werden ook de echtgenoten van de jubilarissen betrokken. Onder leiding van René Sleeswijk heeft de revue in een kwart eeuw... nog niets van haar populariteit verloren. Naast Walden en Muizelaar dragen nieuwe sterren aan het huidige succes bij. Zoals zangeres Corrie Brokken en de jonge Louis Ducé. 19 juli 1962 was dat. Nou... Uh, over die roemruchte uh, geschiedenis van Carré... daar heeft Hermie Hartjes een voorstelling over, over gemaakt. Die heet Madame Carré. En gaat dan met name over Amalia Salomonski. Dat was de vrouw van Oscar Carré die eigenlijk de touwtjes in handen had. Die spreken we straks, iets na half zeven... hier aan de artiestenfoyer van Theater Carré in Amsterdam.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 Gaat hij? Mumford Sons met I Will Wait. Een sjaal, Lego of toch nog een dure game. De laatste in Sinterklaas inkopen worden gedaan. En dat was te merken in de steden waar het koopzondag was. Zoals in Utrecht. Verslaggever Karin Alberts tussen het winkelend publiek. En wat is het geworden? Of bent u bang dat ze radio luisteren? Ja. Daar ben ik wel bang voor, ja. Iets voor de computer of zo? Ja, inderdaad. Wel een gamespelletje en uh, ringetjes, uh, tutelatijen, dat soort dingetjes. Bijouterie, schoenen, wat duurdere schoenen die van het kleedgeld niet meer af kunnen. Dat soort dingen. Want ook dat soort dingen worden dan gewaardeerd. L ligt eraan hoe hoog de verwachtingen van iedereen liggen. En als je die duidelijk hebt en je kan er net toch iets meer geven, dan is iedereen altijd blij. Dus je moet de verwachtingen laag houden en een klein schepje erbovenop kunnen doen als het uit kan. Komt het nog uit dit jaar? Of heeft u iets um, zuiniger gebudgeteerd dan andere jaren? Er wel op gelet. Ik denk wel dat het hetzelfde is als vorig jaar. Maar er wel op gelet. Heel kritisch geweest. Dus niet, niet van, oh, dat is leuk. Doen we er ook even bij. Uh, ja, we zijn op zoek naar een uh, schildpadknuffel. Voor wie? Voor uh, haar vriend. Wat stond er op je eigen verlanglijstje? Uh, eigenlijk niks. Ik, uh, iedereen mag het zelf bedenken wat ze mij willen geven. Ik ben overal blij mee? Ja hoor. Echt waar? Nou, ik denk dat ze het wel een beetje afstemmen op mijn wens. Wat, wat zou zij leuk vinden? Ja, ik denk iets van uh, make-up of sieraden of uh, ja, zoiets eigenlijk. Klopt dat een beetje? Ja, dat komt wel goed dus. Ja, ik vind het elk jaar heel erg moeilijk. Um, uh, en ook dit jaar was het weer, uh, was het weer zoeken, ja. Maar goed, de kinderen helpen een beetje. Ze kijken tv, ze zien die reclames. Dus ik krijg een lijst vol met vooral elektronische waar krijg ik op de verlangenlijst. En ik denk niet dat ze radio luisteren. Wat is het geworden? Nou, dit uh, is... Ja, ik, ik trotseer hun verlangens. Ik heb gewoon een, uh, een bordspel gekocht. Doolhof heet het. Gewoon lekker ouderwets, s'avonds ja. een potje spelen. Ja, nou nog ze aan tafel krijgen. <laughs> ja, gaat dat lukken? Of zijn ze niet van die games weg te halen? Ja, dat is wel moeilijk. Ja. De grote hit is nu al bij ons in huis... Um... Skylanders. Dus ja, haal ze daar maar eens vandaan. Maar het gaat me lukken. Met Dolhof. Met Dolhof. <laughs> Kunnen wij ook meedoen. <laughs> Bent u dit jaar nog zuiniger geweest dan andere jaren... met het oog op de economische crisis? Nou, niet met het oog op het laatste. Maar ik heb wel tegen mijn vriendin gezegd van... joh, euh, laten we nou eens in plaats van drie twee cadeautjes doen... dit jaar met Sinterklaas. Ja. Maar dat had meer met opvoeden te maken dan met de crisis. Ja. Nou, als ik me niet vergis, gaat het over Sinterklaas... Uh, ja, oh, <laughs> eigenlijk Oh nee, wel. dat is ook niet bedoeling. Oh nee, het is een het is kerst. <laughs> Dan moeten we weer uitpakken thuis. <laughs> dat is niet anders. Wat doet ja. u aan Sinterklaas of alleen na kerst? Allebei. Oh ja, vandaar de ja. verwarring. En pakjesavond hebben we gisteravond al gehad. Ja, en kerst komt nog hè. Dus, het uh, ja. was gezellig gisteravond. Ja. Moet ik misschien aan jullie vragen. Zijn jullie een beetje verwend? Ja. ja. Wat heb je gehad? Uh, klei, dat nooit opdroogt. En jij? Uh, Lego techniek. en jou en als je klaar En Wat was uw indruk? Heeft Sinterklaas dit jaar de hand een beetje meer op de knip gehouden dan andere jaren? Of valt dat wel mee? De kinderen de vinden van wel. Ja, dat was de eerste reactie. Maar goed, ze hebben drie keer dat ze Sint vieren. Dus het is wel een keer best zo. Maar ja, even terug. Ja, dus het was gezellig, daar ging het om. Ja. Als hij wist... U heeft nog een paar dagen voor de inkopen. Spannend, hè? Ja, we hebben het al gehad. Oh. Sinterklaas is al geweest hm. bij ons. Acht ja. minuten voor half zeven is het. Je luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Door naar Japan. Daar is het dodental door de instorting van een autotunnel opgelopen tot negen. Gisteren stortte een deel van een vijf kilometer lange tunnel in. Waarna ook nog brand ontstond. De hulpdiensten hadden daardoor moeite om de slachtoffers te bereiken. Correspondent Kiel Duits in Japan. Kjeld, de dodental is opgelopen tot negen. Um, worden er nog meer slachtoffers verwacht? Nee, men denkt niet dat er meer zijn. Men heeft twee auto's en één vrachtwagen gevonden onder het puin... waar die negen uh, doden in zijn gevonden. En er zijn geen andere auto's gevonden, dus het blijft hierbij. Weten ze, Kjeld, waardoor het door die tunnel nou uiteindelijk is ingestort? Um, nog niet, maar er zijn wel speculaties... Um, een tunnel is rond en ze hebben de helft van die tunnel gebruikt voor uh, ventilatie, zeg maar de bovenste helft. En om die tunnel in het midden, zeg maar boven de weg af te sluiten, hebben ze daar uh, een plafond gemaakt van uh, betonnen platen. Die betonnen platen komen in het midden van de weg bij elkaar samen en die zijn met een stalen stak aan het plafond van... Uh, uh, de betonnen uh, van het beton in de tunnel, bovenaan de tunnel, gevestigd. En daar heeft nooit een inspectie plaatsgevonden. In september was er een inspectie van de onderkant van die verankering... maar niet aan de bovenkant van die verankering. En dat is zelfs in de afgelopen 35 jaar die tunnel bestaat ook nooit gebeurd. Dus men denkt dat daar iets fout is gegaan. Mm. Uh, gaat het wel vaker mis met inspecties uh, in Japan? En nou, dit is heel zeldzaam. Eh, er is nog nooit een plafond van een snelweg naar beneden gekomen in Japan. Wel eh, hadden we een soortgelijk probleem in 1999. Toen gedeeltes van de muur in een tunnel van de Jap beroemde Japanse sneltrein, de Bullet Train, eh, naar beneden kwam. En toen heeft men een inspectie gedaan en men vond toen zo'n 2000 zwakke plekken in die muren. Men is nu ook begonnen met inspecties van soortgelijke tunnels. als deze die gisteren ingestort is. Dus mogelijk dat men nog meer problemen vindt. Oké. Okay. Kel Duits vanuit Japan. Dank voor de update, Kel. Dank je. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Vitesse is in de Eredivisie naast FC Twente gekomen op de eerste plaats, dus eigenlijk net tweede. Het ploeg van trainer Fred Rutte won de laatste late wedstrijd op zondag met 3-0 van Rode JC. En dat betekent dat zowel Twente als Vitesse 34 punten hebben. Voor Rutte is het zaak dat zijn ploeg niet gaat zweven. Wij mogen niet uh, gemakzuchtig worden, en, uh, omdat namelijk uh, het gaat makkelijk. Als je gemakzuchtig gaat worden, dan, uh, ja, dan kan je zomaar tegen een, uh, tegen een tikkie oplopen... Ja, als wij als team zijn willen groeien, ja, dan, euh, dan zullen we hier aandacht aan moeten besteden. Van der deurne en Epke Zonderland zal het tegen Dorian van Rijzelbergen en Stefan Groothuis moeten opnemen... in de strijd om de titel Sportman van het jaar. Dionne de Graaf en Twan van Peperstraten zetten de drie kandidaten op een rij. Nummer 1, Epke Zonderland. Hij deed hem drie keer in Londen. Nu komt het. Daar is de, ja, de eerste. En de tweede. En de derde. Jawel! Hij heeft geplikt. Drie vluchtelementen op rij. Volgende genomineerde man. Ook Olympisch kampioen. met overmacht. Windsurfer door Jan van Rijsselberg. En hij maakt het op deze manier af. Handen in de lucht. Kijk eens, mama. Zonder handen. <tied> Voor de derde genomineerde moeten we echt een tijdje terug in de tijd. Dat was namelijk eind januari, toen werd hij wereldkampioen sprint. Stefan Groothuis. Dit is die ene perfecte race die je moet maken. 1-7. Groothuis was binnen. De grootste is wereldkampioen. Is de wereldkampioen. Groothuis. Groothuis is wereldkampioen. Bij de Vrouw van het jaar zal het gaan tussen Ranomi Jojo, Marianne Vos, Adelinde Cornelissen en Marit Bouwmeester. Er zijn zoveel genomineerden, daar kunnen we niet allemaal langs. Want dit keer betekent Olympisch goud sowieso een nominatie. En dat geldt zeker voor de eerste genomineerde vrouw. Zij heeft zelfs twee keer Olympisch goud en ook nog een keer Olympisch zilver. En hier is de titel. Olympisch kampioen Ranomi Kromo Vigoyo. Dan naar de tweede genomineerde vrouw. En dat is eigenlijk niet meer dan logisch dat die genomineerd is. Ook Olympisch kampioen Marianne Vos... Maar ze werd ook twee keer wereldkampioen. In het veld en op de weg. Vos op jacht naar goud. Vos is los. De Vos is los. En Vos gaat door. En Marianne Vos heeft goud. De volgende genomineerde is wel een verrassing. Ja, hi. Marit. Ja, klopt. De NOS hier. Oh, kijk. Ik heb een envelop voor je. Oh. <lacht> oh, genomineerd. Oh, gaaf. Ja, ik ben echt vereerd. Ja, heel erg leuk. Daar is Olympisch Zilver voor Marit Bouwmeester. Fantastisch. Yes. Oh, sorry hoor. <laughs> oh, wat erg. Ja, dat krijg je dan. Krijg je dan als je mensen verrast, hè? Maar goed. Nee, superleuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, ik ben erbij. Tot 18 december. Ja, ga. Nou, voor de titel Sportploeg van het jaar zijn genomineerd de vrouwen-estafette-zwemploeg, de hockeysters en de mannen-estafette-atletiekploeg. Hm, dat is interessant. Wat met de aanhouding van de atleet Mariano trouwens. Maar daar hoort u later weer over in onze uitzending. De uitreiking van de prijzen is op 18 december. Well, so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 Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid gaat meer doen tegen fraude met persoonsgebonden budgetten. Er komen extra inspecteurs en de budgetten worden niet meer contant uitbetaald. Verschillende Europese landen, waaronder Nederland, hebben bij Israël geprotesteerd tegen nieuwe bouwplannen in bezet gebied. Israël wil zo'n 3000 huizen bouwen in Oost-Jeruzalem en op de westelijke Jordaanover. Volgens VN-topman Ban Ki-moon kan dat een nekslag zijn voor het vredesproces. En drie voetballers uit Amsterdam zijn aangehouden voor de mishandeling van een grensrechter. Gisteren speelden ze met hun club Nieuw Sloten tegen buitenboys in Almere. Na de wedstrijd werkte ze een grensrechter van de thuisclub tegen de grond... waarna ze hem schopten en sloegen. Een paar uur later werd de grensrechter onwel. Hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is inmiddels december en het verkeer moet rekening houden met winterse omstandigheden. Vanochtend neemt de bewolking toe en trekt er vanuit het westen een frontale storing het land binnen. De neerslag kan in eerste instantie wat natte sneeuw opleveren, maar gaat vrij snel over in regen. In het oosten van het land kan het wat langer winters blijven en wordt het misschien even wit. De temperatuur ligt rond het vriespunt en loopt vanuit het westen geleidelijk op tot graad of 6. In het oosten zal de temperatuur pas in de avond oplopen. De stevige zuidenwind laat de gevoelstemperatuur 4 tot 6 graden onder het vriespunt uitkomen. Komende nacht blijft de temperatuur 3 tot 6 graden boven het vriespunt, overwegend bewolkt met in het noorden kans op regen. De westen tot zuidwestenwind blijft stevig doorwaaien. Dinsdag blijft het regenachtig als een nieuwe storing van noord naar zuid over het land trekt. Aan het einde van de middag kan de neerslag in het noorden overgaan in natte sneeuw. Overdag ligt de temperatuur rond 6 graden. De westenwind is in de ochtend matig tot vrij krachtig boven land en krachtig tot hard aan zee. AMB verkeersinformatie. In de oostelijke helft van het land zijn de lokale wegen nu plaatselijk glad. En er staat al file op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Avenhoorn en Weidewormer in totaal 7 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is vanochtend vroeg al een ongeluk gebeurd bij Dordrecht. De weg is weer vrij, maar tussen het knooppunt Zonzeel en Zevenbergse Hoek staat nog wel 3 kilometer file. En daardoor loopt het ook vast op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder 2 kilometer.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 Met Martin? Ja, Martin. Met Gijs. Luister even. Ben is een dagje aan het race. Amir, die schijnt uit eten te gaan. Bas heeft ook iets. In de Apenhul. En Frank, die neemt niet op. Kan jij dit weekend keepen? Oh, sorry. Ik heb een concertje in de Hoi. Tuurlijk. Tja, met vakantieveilingen.nl heeft echt iedereen altijd wat te doen. De grootste vrije van Nederland. Het meeste aanbod. Dus bied ook mee op vakantieveilingen.nl. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl.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 Wij hebben hier vanochtend de eerste confrontatie met de winter. Natte sneeuw, mist, het wordt wat glad hier en daar. In Rusland is die winter al lang ingetreden. Op de snelweg tussen Moskou en Sint-Petersburg stonden duizenden vrachtwagens en auto's. Maar liefst drie dagen muurvast. Oorzaak? Zware sneeuwval. Correspondent David-Jan Godfar in Moskou. David-Jan, is die file al aan het oplossen? Ja, zo, zo langzamerhand wel. Gisteravond begon het weer een beetje op gang te komen. Omdat toen op de meeste plekken de sneeuw wel weg was. Alleen er zijn nu nog wat problemen uh, op die weg. Omdat er een, uh, ja, een behoorlijke hoeveelheid, een uh, behoorlijk aantal vrachtwagenchauffeurs in slaap is gevallen. Nou, daar gaat nu de, de verkeerspolitie langs. Dus uh, over, een, over een uurtje ongeveer moet het wel voor elkaar zijn. Overigens wordt er voor vanavond weer sne uh, zware sneeuw verwacht. Dus het zou best eens kunnen dat, uh, dat morgen we hetzelfde beeld te zien krijgen. Daar van Jan, dat klinkt heel ontspannen. Uh, vrachtwagenchauffeurs die gewoon maar zijn gaan slapen. Uh, was het niet ontzettend vervelend voor ze? En koud ook vooral. Ja, koud was het, was het natuurlijk. Uh, gevaarlijk niet zozeer omdat alles stil stond. Maar er zijn twintig uh, hulpcentra ingericht langs die, uh, langs die file... Uh, waar, waar chauffeurs uh, eten konden krijgen, zich warm konden maken. Uh, en ook een aantal mobiele teams die uh, vooral met brandstof, uh, diesel uh, reden zodat die, die trucks op een gegeven moment toch weer konden gaan rijden. Uh, die, die hebben niet iedereen bereikt. Er waren klachten van chauffeurs uh, die niks hebben gekregen... en daar nou, dus inderdaad zaten te bibberen van de kou... Uh, maar over het algemeen is het toch vrij redelijk gegaan. Nou is Rusland in Rusland sneeuw niet echt een nieuw fenomeen. Ze zijn toch wel wat gewend. Was dat echt de enige oorzaak? Ja, nou het was, vooral, het was wel de voornaamste oorzaak. Kijk, die snelweg tussen Moskou en Sint-Petersburg is niet een snelweg zoals wij die kennen. Dat is grotendeels twee baans en bovendien nog in Slechte staat ook. En zoals dat gaat in Rusland, als de eerste sneeuw valt, die dit jaar overigens onverwacht vroeg kwam, <coughs> sorry, dan, uh, dan ligt het hele land op zijn kop. Dan is het alsof er niemand op rekent dat het in Rusland wel eens een keer sneeuwt. Dat was ook het geval in de stad Stad Twer, die ligt aan die snelweg. Um, daar heeft de gemeente de, de stad afgesloten om de wegen in de stad uh, vrij te kunnen maken. Daardoor is er veel verkeer op die extra verkeer op die snelweg uh, terechtgekomen. En uh, ja, daar sneeuwde het natuurlijk ook hard. Dat liep vast. Vervolgens konden de sneeuwploegen, uh, de, de, de, de, de, de, de, de, de vrachtwagens die de, de, de straat schoon moesten maken, konden er niet door. En daardoor is de hele boel vast komen te staan. David-Jan vanuit Moskou. Het rijdt tenminste weer voor een groot deel... behalve de vrachtwagenchauffeurs dus die nog slapen. Maar daar wordt aan gewerkt. Door naar het tennis, want volgende week wordt het seizoen... in Nederland afgesloten met de Nationale Masters. Bij de vrouw wordt de plaatsingslijst aangevoerd door Kiki Bertens. 21-jarige speelster uit Wateringen. Brak dit jaar door met haar toernooizege in het Marokkaanse Fes En staat nu op plek 63. Na een welverdiende vakantie is Bertens begonnen... aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En Floris van Hoorn zocht daarop tijdens de training. Ik open de games van Londen...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 Op een bepaald niveau blijven ze twee. En het zou ook best kunnen dat ze, hè, dat ze tijdelijk even terugzakt. Dat zou kunnen, ik hoop het niet. Maar ook dat is helemaal niet erg. Hè? Want je moet je toch euh, blijven ontwikkelen. En soms als het even wat minder gaat, ja, zijn dat juiste momenten om er weer een schepje bovenop te doen. Die op groep, hè, De volgende die je voorste voet, hè, Kief. De gewicht je voorste voet. Maar die voor Ja, die is mooi. Vijf. Pijf? Nou, netjes maar, dat je dat wint.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 Ik zou het niet weten. We zien het wel wat het jaar zich brengt. En uh, ik hoop gewoon dat ik inderdaad goede toernooien kan spelen... en nog een hoop progressie kan boeken. En dan ja, zien we wel eind volgend jaar waar ik sta. Er is dus nog trainen, volop trainen voor Kiki Bertens. Floris van Hoorn hoort u met haar in gesprek. Twee weken geleden kregen bewoners van de Fazandstraat... en opheusden de schrik van hun leven. Een zware vuurwerkexplosie op zolder sloeg een gat in het dak... en de buurman raakte zwaar gewond. Opnieuw is in dat bewuste huis nu zwaar vuurwerk gevonden... Slaggever Niels Kater van Omroep Gelderland sprak gisteren de bewoners... die opnieuw hun huis uit moesten. En hij vroeg natuurlijk aan ze hoe het met ze gaat. Nou, omstandigheden goed, een beetje koud. Uh, maar we hebben gelukkig deze keer een goede opvang. En uh, ja, goed, uh, nou is het wachten van wat er is er eigenlijk allemaal gebeurd. We hebben nog eigenlijk van officiële kanalen nog geen informatie. Net binnen heeft de wethouder wat tekst en uitleg gegeven. Uh, was dat voldoende antwoord op uw vragen? Uh, nee, echt niet. Nee, dat niet, nee. Dat ze nou pas uh, dingen willen doen, uh, waarom niet twee weken geleden? Ik heb uh, uh, echt geen vertrouwen meer in die uh, beleid hier van de gemeente. Hoe yes. is met u, mevrouw? Ja, heel goed, maar ik wil wel in mijn eigen bed slaan, in mijn eigen huis. Want hoe lang gaat het nog duren, denk je? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, misschien een paar uur. Want we moeten de volgende dag ook allemaal werken, dus... Ja, wat heeft u tot nu toe te horen gekregen? Van wachten, afwachten. Jij bent iets jonger, hoe oud ben jij? Ik ben 20. Hoe is het voor jou om hier uh, ja, ineens opgevangen te worden in een sportal? Het is sowieso niet leuk. En dus ja, meer dan eens dus woede, laat het zo zeggen. En uh, ik spreek denk ik ook wel voor de meeste buurtwoners die dat gewoon niet kan. Het is al de tweede keer in twee weken. Dat hebben ze veel gevonden binnen? Ik hoorde van wel. Tenminste, gaan er gaan al geruchten rond dat er zoveel, uh, sowieso al twee ook weer gevonden zijn. Nou ja, als je dat dan niet ziet uh, zie vorige keer, ja, dan heb je gewoon slecht je werk gedaan. Bewoners van de Vazandstraat in op Heusden in Gelderland. En daarom bellen we straks ook nog maar even met de politie daar. Dat doen we na zeven uur. Sinterklaas is nog in het land. Toch maken veel mensen zich nu al weer druk om de kerstboom. En die heeft te lijden gehad van de vorstschade ieder. Nou, dat hoort hij zometeen. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Want daar begint het toch langzaam op de weg. tennis mooi glad te worden. De winter treedt in. Ja, maar nog niet op heel veel plekken, begrijp ik van luisteraars die zich melden vanochtend bij ons. Nee, nee, nee. We hebben meldingen van uh, uh, lokale gladde wegen in de oostelijke helft van het land. Nou ja, als je ervan uitgaat dat Utrecht een beetje in het midden ligt, alles ten oosten van Utrecht, als het ware. Mm -hmm. Um, ja, daar zijn de lokale wegen plaatselijk glad. Um, er staan nu 13 files, bij elkaar opgeteld zo'n 40 kilometer. Dus het begint al een beetje druk te worden. Op de A7 vanuit naar zaandam tussen Avenhoorn en Weidewormen 5 kilometer. En op de A9 ook maar Amstelveen tussen Akersloot en Beverwijk-Oost. 3 kilometer door een ongeluk, ook is dicht. A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. En Daar staat bij Hardingsveld-Giezendam ook al 5 kilometer. Oké, okay. wat verwacht je verder nog voor vanochtend? Uh, nou, als die voorspellingen van uh, de weerdienst een beetje uitkomen... van dat er tijdens de spits uh, wat neerslag kan vallen tijdens de randstad... zal het wat drukker worden. We rekenen op zo'n 250 kilometer rond uh, half negen. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Marno Remmers, die is vanochtend nog rustig naar Amsterdam gereden... meldde zich eerder vanochtend aan de artiesteningang van Carré. En Mino, nou is de vraag natuurlijk. Mocht je erin? Ja... Ah via de artiestingang, hè? Ja, tuurlijk. Ontzettend spannend, door een pikdonker carré gelopen... met Hermie Hartjes, die kent het gebouw op de duimpje... want ze weet overal de lichtknoppen te vinden... en nu weer de vinger op een grote knop. En je kan het horen, het brandscherm gaat omhoog. Wat knapjes je het allemaal kunt vinden, zeg. Ja, kind aan huis. Ja, natuurlijk ik heb zelf het gebouw gebouwd... Eh, 150 jaar geleden, als Madame Carré, en... Uh... Ik blijf al 115 jaar lang alles in de gaten houden. Ik ben altijd aanwezig in dit gebouw. Oscar Kari ook. We houden alles in de gaten. Dus we kennen alle knopjes, alle plekjes en alle plaatsjes. Zet een stap voorwaarts. Samen met Amalia Salomonski, die met haar man Oscar Carré inderdaad 125 jaar geleden hier ook een openingsvoorstelling had. Met toen ook Willem III? Met Willem III der als gast. En al onze kinderen hebben opge echt opgetreden, meegedaan met de voorstelling. De oudste van 16, een jongetje van 9, een jongetje van 10... en Keertje van 7 jaar. En dat was een grootse opening met ja. staanovaties. ovaties. En daarna heeft Madame Karee zich teruggetrokken in de kleedkamer. En daar speelt haar voorstelling zich af nu. Ah, zo is het. Ja, speciale voorstelling. Want uh, madame Carré, zo heet de voorstelling ook... zij had wel de touwtjes in handen. Ze had zeker de touwtjes in handen, wel samen met Oscar. Maar ze moesten zoveel samen regelen als een soort ondernemers-echtpaar. Dat hadden drie gigantische theaters in heel Europa. dat hadden meer dan honderd mensen in dienst. En logistiek moest natuurlijk ook al voor heel veel dingen geregeld worden. Dus. Ja, Wenen en Keulen hadden ook namelijk zo'n circustheater. Kijk, dit is dan de heilige grond, hè? Hier moet je als cabaretier hebben gestaan. En Het is inderdaad imposant. Ik, bedoel, ik doe mijn hoofd omhoog en kijk naar al die lampjes. Honderden en honderden rode stoelen in carreevorm... halve maan om mij heen. Ik ben hier nog geweest toen het gebouw midden in de verbouwing zat. Toen was het één grote bouwput. Dacht iedereen, komt het nog goed? Tja. Uh, historische grond, hè? Een ja. circus Theater, je ziet het ook nog steeds. Als je hier op het podium staat, op het toneel staat van Theater Carré en kijk je voor je, zie je een hele, hele rij stoelen staan, het middenstuk. Dat is de piste. Zo hebben wij dat gebouwd met een piste middenin en een toneel erbij en daarom is het nog steeds blijven bestaan. Komen jullie over, luisteraars, over drie weken terug bij het Kerstcircus, dan zie je het gebouw zoals het gebouwd is en laat je dan meenemen in de magie van het hele mooie circus, zoals wij dat bedoeld hebben, 115 jaar geleden. Ja. Aanvankelijk van hout en ook door de gemeente min of meer verboden. Het moest er afgebroken worden, stond ook ergens anders. Um, uiteindelijk kwam het hier uh, terecht, maar daar is, dat heeft heel veel voet in aarde gehad. Heel veel brieven geschreven aan de, aan de gemeente nog. Ja, heel veel, heel veel. We, hadden hier, uh, vlak, we hadden hier voor een heel mooi houten circusgebouw neergezet... op deze plek met de stenen voorpij waar we woonden. Toen kwam er een grote brand in Wenen waarbij 400 mensen, om, vierhond, mensen omkwamen... Toen waren alle theaterdirecteuren en gemeenten in heel Europa waren ze nu in paniek. Dus overal werden alle theaters gecontroleerd. En ons nieuwe theater was brandgevaarlijk, zeiden ze. We hebben vier nieuwe uitgangen aangelegd. Lucifers werden verboden. Er waren alleen natuurlijk gaslampen en bij gasvuur. En toch moest het afgebroken worden. Nou, twee jaar lang hebben we samen bezwaarschriften ingediend. En toen was het sloes. Maar toen kregen we een vergunning, een half jaar later, om dit gebouw hier neer te zetten. En dit gebouw is toen in negen maanden hier neergezet. En dat staat er nog grondig verbouwd en aangepast aan de moderne tijden. Maar het moet voor Amalia Salomonski toch bijzonder zijn... om vanavond opnieuw hoog bezoek te ontvangen. Het is fantastisch, Amalia ontvangt vanavond de koningin en de prinses Margriet. Het zijn dezelfde de koningin en de prinses die vijf jaar geleden... hier ook een grote feest hebben gegeven toen de koningin 65 werd... en prinses Margriet 70 werd. Toen was het hele gebouw in, zeg, in gebruik genomen, de koningin... de koninklijke familie en al, haar, al hun gasten. Ook daarbij was Amalia stilletjes aanwezig ergens boven in de lucht, dat we allemaal mee kunnen maken. Achter ons staat al flink wat instrumentarium opgesteld... natuurlijk voor uh, het orkest. Dat gaan we onder andere vanavond ook zien. Maar ook die speciale voorstelling dus. En die is te zien in de kleedkamer. Die speciale voorstelling is te zien in de kleedkamer van Madame Carré... waar ze zich heeft teruggetrokken naar de opening in 1887. En dan komen mensen binnen via de laten zich Echt een beetje onderdompelen door het artiestenwezen. Dat is ook echt de ingang voor de voorstelling, hè? Via de artiesteningang. Dat is de ingang voor de voorstelling. Dan gaat de twee hoog kleedkamer nummer 12. Een grote kleedkamer voor 25 mensen. In sfeer van 1887. En dan vertelt Amalia carré Salamonski, Madame Carré... haar levensgeschiedenis. En dan hoor je amper saan dingen over het circus, het leven in die tijd. Over koning Willem III, die een grote fan was. Keizer Frans Jozef, die haar heel aardig vond. Keizer van Sissi, die paterles kreeg kregen van Oscar... Nou, de sjaar van En ook de gewone man die bij het circus kwam. Zo wordt een kleedkamer een teletijdmachine. Oh, fantastisch. Een teletijdmachine. Ja, dat klopt. Heel goed voor jou. Myno Remmers dwaalt vanochtend in carré En hij gaat alweer verder met Madame Carré. U hoort van hem. Het is negen minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Er is schaarste op de kerstbomenmarkt. Handelaren merken dat er door de forschade in mei... Uh, minder kerstbomen leverbaar zijn. Dat merkte ook kerstboom- en uh, in- en exporteur Peter Rompelberg... van Rompelberg Boende. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, heeft u flink in uw buiten moeten tasten dus om te kunnen inkopen überhaupt? Ja, wij waren dus in een heel vroeg stadium... op de hoogte gesteld van, uh, van deze schade... waardoor wij dus heel vroeg uh, onze producten konden inkopen... Dus wat de inkoop betreft is natuurlijk wel allemaal iets duurder geweest. De vraag is natuurlijk of die prijs kan doorbreken, omdat niet iedere consument wel elk jaar een verhoging heeft. Dus we proberen, we hebben ook dit jaar ook de prijs van die kerstbomen heel bewust op hetzelfde niveau gelaten hm. als het onderjaren. Maar dan gaat u er uh, verlies op draaien? Of wat ja, dan? verlies is een groot woord, maar in ieder geval de marge wordt natuurlijk wat geringer. En, uh, maar goed, dat moet je natuurlijk ook toenemen. Volgend jaar kan het wel heel anders zijn. De kerstboom is natuurlijk een, een, een business die dus elk jaar anders is. En, uh, het fluctueert wat bij de kerstboom. Heel, heel erg, heel ja. erg ja. Maar het is in ieder geval wel zo geweest dat uh, de schade dus toch wel in heel Europa geraakt heeft. Het is niet, uh, niet dat het hier bijvoorbeeld in Nederland, maar het is hoofdzakelijk in, uh, in het buitenland geweest. Mm. Meneer Rommelberg, zou het wel zijn moeten, uh, zou het kunnen zijn dat we onze keuze wat moeten aanpassen? Zijn er bepaalde types? Ja, de, keuze wordt, de, de, de keuze wordt minder. Dat wil wel zeggen, dus, dat we die grotere maten, hoofdzakelijk, dus de maten boven de twee meter, huh? dat in, de, in die Nordmens, wat de, de meest gevaard op dit moment is, dat die, die zijn inderdaad die zijn uh, schaars. Uh, en, dus, en waarom die grotere dan? Omdat die meer last hebben gehad van, van de vorst. Daar zijn, daar zijn, die zijn bevroren geworden eh, geweest in, op uh, 23 mei, waardoor die bomen eigenlijk gewoon onverkoopbaar waren. Er zijn uh, uh, honderden hectares zijn omgesput, omdat ze niet meer bruikbaar waren. Uh -huh. En dat is katsofaal. Uh, en, en wat kost zo'n boompje van twee meter dan nu, als ik dat zou willen kopen? Als, ja, als. in dat ligt dus, uh, tussen 35 en 50 euro. Okay, nou, dat zijn die lang houdbaar. Maar dat dus. valt wel mee toch? Ja. Het, het, het, het valt zeker nog mee. Het is nog wel, nog wel te doen. Daar gaat dat niet om. Maar het is toch op het, in het geheel is het natuurlijk eh, als, als, een, als een tuincentra graag nog eh, naar 200 bomen even van 2 meter. Ja, die zitten er gewoon niet meer. Die zijn er niet meer. Ja. Dus je komt er überhaupt niet aan zegt u? Je komt er niet meer. Nee. Nee, dat is, uh, en daardoor krijg je dus dat elk jaar dus, uh, iets meer gevraagd wordt als geplant wordt, dat die maat elk jaar uh, wat kleiner gaat worden. Nou, meneer Ronpoeper, ik heb er toch echt één uh, nodig van meer dan twee meter? Dan dat lukt moet, nogal, uh, niet. Moet, uh, daar, daar, dan moet ik maar een kunstboom nemen. Nee, nee, nee. nee, nee. Wat zeg je nou? Maar dat is uh, de oh, Biet, dat is, uh, de, duivel in de kerk, dat kan niet. Nee. Kijk, de, wat voel... adviseert u dan? Hoe Wat adviseert u dan? Ja, zijn, er zijn genoeg bomen nog. Uh, ik, wil, ik wil niet zeggen dat er geen bomen boven de twee meter. Nee, de, oh. de maten boven de 2 meter zijn schaars. Daarom zie je ook dat dus die, die bouwmarkten en de supermarkten die kerstbomen aanbieden, dat zijn allemaal kleine maten. Ja. Dus Daar moet ik dus niet zijn. Ja, al u wel, al niet. Ik, ik zeg niet dat er niet Ik word een grote. Dan moet u bij mij zijn. Dan. <tie> ah, ah, ah nou. kijk, juist. Nou, dan moet bij mij zijn. we zijn ja. er hoor. Gaat dit gesprek bijenigen nu? Wij we hebben hier bomen liggen tot 10 meter, dus ja. we kunnen er wel in uh, oh, voorzien. is nou ook weer niet nodig. Meneer Rompelberg u heeft mij overtuigd, dat wordt geen kunstboom. En ik wens u succes bij de verkoop dit jaar. Ja, prima. En ja, bedankt. een mooie kerst. Het NOS is een journaal. De Ochtendkranten. Knoeiarts eerder op non-actief. Dat is de kop vanochtend op de voorpagina van de Telegraaf. Artsen tegen wie een onderzoek van de inspectie voor de gezondheidszorg loopt... naar missers, moeten in afwachting van de uitkomst op non-actief worden gesteld. Staat volgens de krant in een initiatiefvoorstel van de VVD... dat deze week wordt gepresenteerd. Ook moet de meldplicht bij een niet-natuurlijke dood worden verruimd... en zouden zorgverleners verplicht incidenten... in het medisch dossier van de patiënt moeten melden. Foute registratie kan als valsheid in geschriften... via strafrecht worden vervolgd. Met betere aandacht voor patiëntveiligheid zouden jaarlijks 1600 tot 2300 sterfgevallen kunnen worden voorkomen, zegt de VVD. In het hoger beroepsonderwijs krijgen deeltijdstudenten veel te makkelijk hun diploma, meldt de Volkskrant. Het onderzoek van de inspectie naar 13 HBO-instellingen is nog niet openbaar, maar volgens de krant rammelt het bij een aantal opleidingen, vooral die van particuliere aanbieders zoals LOI en NCOI. De studenten van de deeltijdopleidingen blijken veel meer studiepunten te krijgen dan zou mogen. Ook zouden deeltijdstudenten grote aantallen studiepunten hebben gekregen... vanwege zogenaamd relevant werk. Aanleiding voor het onderzoek waren reclamekreten van particuliere instellingen... waarin snel en makkelijk een hbo-diploma werd beloofd. Het is dus nu de vraag of dat diploma evenveel waard is... als dat van een reguliere student die er vier jaar over heeft gedaan. Het ministerie wacht nog met een reactie tot na publicatie van het rapport, schrijft de Volkskrant. Het wordt uh, gezelliger en drukker langs de snelweg. En dat uh, gebeurt vooral om diefstal uit vrachtwagens tegen te gaan. Spits meldt dat een actieplan van het bedrijfsleven en de politie via sociale controle ladingdieven moet afschrikken. Die houden namelijk niet van drukte en gezelligheid. Om truckdiefstal te voorkomen moeten er bioscopen, winkelcentra... en bedrijventerreinen langs de snelweg komen. Bij de A12, bij Ede, staat bijvoorbeeld al een megabioscoop... en de grote parkeerplaats waar meestal veel te doen is. Jaarlijks worden er voor tussen de 300 en 400 miljoen euro... aan spullen uit vrachtauto's gestolen. Daarnaast is er voor tonnen schade... doordat bijvoorbeeld dekzeilen kapot worden gesneden. Spits, stond dat, hè? Oh ja. Nee, Marcel, geef hier. Oh, Het dat is wel heel gezellig. Pakt hier ja. weer die spits. Ja, Nou ja, kijkt u zelf maar even vanochtend. Ik tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blote billen. Op de voorpagina. Tjonge, jonge, Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet de route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen.